Nu. Goedemorgen, ik ben Dioke Deertsraad. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het ging er gisteravond pittig aan toe over de Hongaarse anti-homo-wet. Op een bijeenkomst met alle EU-landen werd Hongarije flink aangepakt. Onder meer premier Rutte heeft zijn collega Orbán streng toegesproken. En hij zou zelfs hebben gevraagd of Hongarije niet beter uit de EU kan stappen. Nou, het was wel eerlijk gezegd een indrukwekkende discussie. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen nou, bijna elf jaar... dat eh, premiers elkaar zo... ...stevig aanspreken op iets wat gebeurt in een land. Het was ook best een emotionele avond, zegt Rutte. De Luxemburgse premier sprak over hoe het voor hem was om uit de kast te komen. Het persoonlijke verhaal van Xavier maakte op iedereen grote indruk. Er waren weinig droge ogen in de kamer op dat moment. De meeste regeringsleiders zijn woedend over de nieuwe wet... ...maar Hongarije is niet van plan om hem in te trekken. Tot zeker half augustus moeten we nog anderhalve meter afstand houden. Demissionair minister De Jonge vindt het niet verstandig om al eerder met die regel te stoppen. Hij wil eerst in augustus kijken hoe de Delta-variant zich verspreidt... en hoeveel mensen zich tegen die tijd hebben laten prikken. En over prikken gesproken, er gaan vandaag heel wat Janssen-vaccins de armen in. Sinds woensdag kunnen mensen bellen voor zo'n prik waar je er maar eentje van nodig hebt. Want dat liep op dag 1 als storm. De GGD-telefoonlijn raakte overbelast. Dikke kans dat je al aardig wat weekendplannen hebt. Morgen wordt de boel versoepeld. Mogen clubs en poppodia na dik een dikke jaar weer open? Ook worden er zondag op sommige plekken schermen neergezet zodat supporters op het terras Oranje tegen Tsjechië kunnen kijken. Ook bij deze kroeg in Utrecht kan je waarschijnlijk kijken, dan zitten er nog wel wat regels aan vast. We snappen dat mensen super enthousiast zijn en we hopen ook dat ze hier gezellig komen kijken, dat het allemaal, dat het allemaal kan. Uh, gelukkig is het juichverbod in elk geval er vanaf, dus juichen op een stoel mogen ze zeker. Uh, maar ja, we zullen helaas natuurlijk wel zelf een beetje moeten gaan handhaven op dat ze anderhalve meter van elkaar blijven staan. Ik snap zitten. Het. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kun je zondag de achtste finale op een scherm op het terras bekijken. Het weer in het westen regent, het af en toe het oosten ziet wat meer zon, wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In Noord-Holland heb je nu ruim een half uur vertraging op de A9 Alkmaar Aukmaag tussen Bontoverdorp en Haarlem-Zuid. Er zijn werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik. Kleine grote man, er is niets dat ik nu tot je zeggen kan. En sorry wordt het ook niet beter ervan. Mijn kleine grote man, mijn allerbeste vriend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 On you. Dus Not here again. <laughs> chemistry this combination's heavenly but don't forget you promised me everything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 Back to the places we used to go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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kans is groot dat het eigen risico in de zorg volgend jaar bevroren wordt op 385 euro. Bijna de hele Tweede Kamer wil dat. En demissionair minister Van Ark heeft gezegd dat ze naar de Kamer zal luisteren. Bij een tornado in Tsjechië is zeker één dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Huizen zijn verwoest en auto's werden meters de lucht ingeslingerd door windstoten tot ruim 320 kilometer per uur.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 Go on, find the girl Come on, come on, it's dance for me. Despite the heat, it will be alright baby, don't you know I'm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 Gala, like you run the world, my brain, I go slow, when you deep. that's my word, time for we do it now, I hope you heard, girl. Yes. Yes. Ay de mi, es que me vuelve loco, Medellín. Si quieres, yo te llevo a San Juan y todos dirán que no existe nadie que se mueva así. Bailalo.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 anda controlando sus cámaras porque...